Ik bevind mij op dit moment in Soesdijk. De plaats waar het Koninklijk Paleis gevestigd is. Het gerucht wat ons te oren is gekomen... Jan Ruijs en Tom Rom zijn dit. Of eigenlijk alleen maar Tom Rom. Het gerucht wat ons te oren is gekomen... is dat de Koninklijke familie vertrokken zou zijn. De Koninklijke familie is weg. Nou, Ik loop hier echt bij een verlaten paleis. Het is uh, allemaal... ...ontzettend donker, afgesloten... ...en er is nog een tuinman aan het werk. Uh, dag meneer, u bent hier de tuinman. Ja meneer. Uh, kunt u mij iets vertellen of het gerucht... Uh, ...of wat u weet van het gerucht dat de koninklijke familie... ...vertrokken zou zijn? Wat is daarvan waar? Gerucht? De koninklijke familie uh, is vertrokken, weet u dat? Ja, de hele familie is weg. Uh, weet u waar de familie heen gegaan is? Nou, ze zitten net als ieder jaar in Zwitserland. Zwitserland. De koninklijke familie zit in Zwitserland. Dat is te gek. Dat kan helemaal niet. Uh, wat zegt u, meneer? Ik ga niet naar binnen. Nee, ik ga niet naar binnen, meneer. Mag ik even mijn verslag afmaken? Er is niemand thuis, meneer. Nou, dat heeft u al verteld, meneer. We zijn allemaal in Zwitserland. Ja, meneer. Hartelijk dank. Het is ongelooflijk. De koninklijke familie is weg. Het gerucht is dus waar. Uh, dit was Tom Brom uit Soesdijk. Regenachtig en verlaten. Terug naar Radio Oranje. ...terug naar de studio Hallo. in Hilversum. Ik niet meer, Goedenavond, dit zijn Tom Berum en Jan Ruijs voor Radio Oranje. Wij zitten hier in een roeiboot op het IJsselmeer. Recht voor ons de vage contouren van de Afsluitdijk. Het is uh, aardedonker, ijzerkoud. Om ons heen roeiboot. Niets dan roeiboten, echt... ...honderden roeiboten. Ja, iedere roeiboot bevat twee mannen en tien kooien. Tien kooien met elk twaalf muskusratten. Muskusratten zijn, zoals je weet, schadelijke dieren. En een eigenaardig trekje van de muskusrat is... ...dat ze dol zijn op het doorvreten van dijken. Ja, en elke muskusrat die hier vannacht op het water is... ...in die roeiboten, is een keihard getraind exemplaar... Hij kent maar één doel, maar één verlangen. Die dijk moet door. Dat is denk ik ook de reden waar, uh, waarom we op dit moment met die honderden roeiboten oproeien richting kilometerpaal 1 en kilometerpaal 65 van die afsluitdijk. Op die plaatsen gaan onze vrienden de muskensrotten te water om al daar de dijk aan te vreten. Ja, want hoe jammer het ook mogen zijn, het is in het landsbelang. Het is in het landsbelang dat deze schepping van ingenieur Lely... die tot nu tot een slagader van de activiteiten van de bezetter is geworden... dat deze schepping er morgen niet meer zal zijn. De en een groei van de golven... het levenswerk van duizenden hand- en hoofdarbeiders... in één enkele nacht aan de landkaart Sorry, ja, sorry ik zal liep even gaan. Maar het is dit wat is het land, zonder. Nee, een beetje Moment, ik denk dat het nog een meter of 150, 200 is. En er worden hier en daar wat lichtsignalen gegeven, zie ik. Ja, de eerste boten zijn op bestemming. Er worden wat lichtsignalen gegeven, ja, inderdaad. Het is de bedoeling dat wij nu nog even een stukje doorroeien. naar een beetje ja, daar naar links. Alleen die ene moet je dan gebruiken. Ja, dat weet ik ook wel. De zee begint nu ook het ijs het weer, moet ik eigenlijk zeggen. Maar straks zal dat weer de Zuiderzee zijn, als alles goed gaat. De zee begint nu enigszins gevoelig te worden. En ja, we zijn er. Riemen binnen boord, want daar moeten we tenslotte mee roeien, de riemen die we hebben. En op dit moment worden er om ons heen allemaal kooien geopend... dan hoort u dat er overal om ons heen honderden, wat zeg ik duizenden muskusratten het water inspringen. Gedreven door slechts één verlangen, die dijk moet doen. Hallo Radio Oranje, zitten wij in de, in de uitzending? Hallo Radio Oranje, ja Tom ik denk dat we nu in de uitzending zitten Het is echt niet te geloven wat er nu gebeurt Die dijk is bij kilometerpaal 1, is dat doorgevreten En er komt op, op die dijk staan Tom, achteruit. geef we even een zaak met de taf alsjeblieft Vrachtwagens zakken in het water op dit moment 1, 2, 3, 4, ik kan het niet zien, het is donker 5, 5 vrachtwagens zijn in het water gezakt Paniek op de dijk Brandende jeeps. Het is brandende tanks. Alles brandt. Iedereen rit, wat het erin redden. Wat is er gebeurd hier op het moment dat de laatste vrachtauto kilometerpaal 1 begaf, passeerde. Begaf de dijken onder een donderend geraas. En er brak een gigantische paniek uit onder dit konvooi. Er, er wordt ook zelf nu teruggeschoten. Die mensen die zijn helemaal los. helemaal. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze hadden dit nooit verwacht. De Muskusrad. De Rad van Nederland. Die... Kijk, die dijk door en het hele zaakje stort in het water. Ik zie daar een gewonde officier. Ik kan Ja, ik, ik, wacht even, ik heb een infraroodkijker. In, oh, dit is verschrikkelijk, dit is afschuwelijk. Wat hier gebeurt, wat hier gebeurt. daar ligt een gewonde officier op de glooiing van de dijk. En die wordt op dit moment totaal opgevreten, Afgeknagd kun je zeggen door de muskusraten. En ook andere manschappen, je hoort het gegil in de verte, andere manschappen worden door de muskusraten achterna gezeten. En Opgeknaagd, weer tien te tegelijk, zakken daar in het water. Allemaal en nu beginnen er ook hier en daar ontploffingen en branden. U hoort op de achtergrond het geknetter van de ontploffingen. En het is werkelijk een gigantisch drama. Het is weliswaar de vijand, maar dit wens men niemand toe. Dit is echt schuwelijk wat hier gebeurt. Dit is, ik, ik, ja, ik, ik, ik heb moeite om... Om, om, om, om rustig te blijven. Ik ben mezelf niet meer. Ik, ik, ik, ik moet hey Tom, je houdt wel eventjes ons lunchpakket in het water nu hoor. God, ook op, op, op. Op dat nog. Nou ja. Dames en. Dit, dit ik is, denk dat we. Ja, ik, ik, ik. Dit is onwenselijk. Wat een drama. Dit is onwenselijk. En op dit moment roeien al die honderden groeiboten Roeien. Ik moet eventjes. Ik moet eventjes afscheid van u nemen. Tom is totaal overstuurd. Dit is niet meer om aan te zien. Stil maar Tom, stil maar Tom. Het is voor de goede zaak, dat wel Tom. Het is voor de goede zaak. Het, het is de vijand. Denk, denk aan die dorpen in Limburg die geplunderd zijn Tom. Denk aan de dorpen in Limburg en Zeeland die door deze bezitten geplunderd zijn. Noordoost Groningen. Denk aan Oude Pekelaar. Wij gaan weer terug naar de studio in Hilversum. Wij komen nog bij terug, dit gigantische Inferno, dit drama hier, Tom, kop op, we komen er over heen. Dit gigantische Inferno is onwenselijk, maar het is voor de goede zaak en één constatering mogen we geven, de Afsluitdijk is niet meer. En dit is Jan Ruis. Het is inmiddels gaan regenen hier. Ik sta op een van de toevoerwegen naar Schiphol. En het is verbazingwekkend wat hier allemaal gebeurt. Het lijkt wel alsof het iedereen in de bal is geslagen. Volgepakte auto's die met uitlaten over de grond slepen. Kinderen, oude mensen. We hebben zelfs uh, allerlei caravanachtige zaken gezien. Uh, auto's volgepakt. En natuurlijk onderweg de nodige ongelukken. Want natuurlijk zijn er weer mensen die toch in paniek raken. En er wordt gereden met verschrikkelijke snelheden, mag ik wel zeggen. Half Nederland rijdt leeg. Rijdt weg naar Schiphol. Het is bovendien opvallend dat bijna alle automobielen die hier langskomen... ...toch wel van de duurdere merken zijn. Het is weer eens duidelijk... De kleine man blijft achter, moet de klappen dragen... en de mannen met de dikke portemonnees vluchten naar het buitenland. Tot zover Jan Ruijs vanaf een druk verkeersknooppunt in Nederland... wat op uh, toevoert naar Schiphol. Terug naar uh, de studio in Hilversum, Radio Oranje... of naar Tom Brom om in Schiphol even te kijken hoe daar de situatie is. Ja, ik sta hier in een uh, erg drukke trekhal in Schiphol... ...vol met mensen, vol met vluchtelingen. Mevrouw, mag ik u wat vragen? U vlucht Nederland uit? Jazeker. Blijven er nog familieleden achter in Nederland? Ja, zeker. Ik ga alleen. U gaat alleen? Ik ga alleen, ja. Heeft u niets vergeten? Nee, mijn koffer moet ik mee nemen. Uw koffer, ja. Alle belangrijke nee, toestanden heeft u bij zich? Nee, die heb ik zeer zeker bij me. Waar gaat u heen? Naar Indonesië, Bangkok, Indonesië, Bali en Singapore. Daar is het heel veilig? Ja, daarom. Heel fijn. Dank u wel. Dag, mevrouw, mag ik u wat vragen? U vlucht Nederland uit? Ja, ik... Nederland uit. U gaat Nederland uit? U heeft, alles bij u. U heeft nog alles bij u? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koffers? We ja, gaan met z'n vieren. Oh, we gaan met ze vieren. Dan blijven dan nog familieleden achter? Ja, mijn ouders. Die ja. blijven achter hier in Nederland? Schoonouders, mijn ouders. U gaat hier weg vanwege het klimaat? Ja, waarom? U gaat naar een beter klimaat? Ja. Waar gaat u heen? Uh, uh, Kranke Canarieën. Kran Daar is een uh, aanmerkelijk beter klimaat? Ja, volgens mij. graden geluid. Uh, zou je de mensen thuis. Kennis en vrienden, misschien nog even de groeten willen doen. Dat kan nu nee, nog even. Nee, niet. Vlak voordat je weghaalt, nee. misschien wel aardig. Nee, of niet? Nee? Je wilt het geheim houden. Ja. Goeie vrouw. <truim> Patrick gaat me die aan. papa, papa, papa Er staat weer een vliegtuig vol met vluchtelingen. Vol met mensen die hier toch hun vaderland achterlaten. Ook, ja, ik vind het een erg driest, erg driest verslag. Het spijt me, ik kan er niet anders van maken. Het is nou eenmaal zo. Um, familieleden die achterblijven, huizen, uh, kinderen ook wel. Echt, ja, je, je bestaan tot nu toe laat je hier op dit moment achter. Op weg naar het onbekende naar het onbestemde en niemand weet wat de toekomst brengen zal. Het ultimatum loopt van 12 uur af zoals u weet en u begrijpt dat voor die tijd we hier nog zoveel mogelijk mensen het land uit willen um, Ja, Ik voel me hier ook wat overbodig, ik loop wat in de weg. Ik denk dat ik uh, terugschakel naar de studio van Radio Oranje in Hilversum. Even een actueel spelletje. Oh, ik moet nog even de mensen in de huiskamer even op het hart drukken... ...dat het geen zin heeft om nog te bellen of ze de groeten aan iemand mogen doen. Daarmee moet u maar wachten tot vrijdagochtend de muzikale vrijband weer begint. Eventueel. Ons actuele spelletje dus. Met dit spelletje kunnen overigens de mensen in de huiskamers ook meedoen. Het gaat erom dat we nu al kunnen gaan bepalen wie er fout is in deze oorlog en wie niet. Het is vreselijk vervelend om daar twintig jaar na de oorlog nog eens op terug te moeten komen. Dat hebben ervaringen in het verleden ons geleerd. En vandaar dat we dat nu vast gaan bepalen. Doet u mee met onze simpele test en bekijkt u zelf daarna het resultaat. Vraag 1. U ziet iemand in het water liggen. Hij schreeuwt om hulp. Wat doet u? Roept u de politie of brandweer? Of... Springt u het water in? Ja, wat zou ik doen als... Ja, het spijt me verschrikkelijk dat we op dit moment de reportage even moeten onderbreken. Uh, er schijnen op dit moment op Schiphol vreselijke dingen aan de hand te zijn. En daar zit onze speciale verslaggever Tom Brom. En we gaan even over naar Tom Brom op Schiphol. Ja, op dit moment staat uh, een vliegtuig van een Hollandse maatschappij te vertrekken. En, hey, daar komt een hele groep mensen onder de vertrekhal vandaan. Dat is niet de normale uitgang. Ja, ik kan het heel slecht zien, dames en heren. Ik sta hier achter... Afgeschermd, hè, Die mensen beginnen te rennen, er is paniek. Wat is er aan de hand? Ik kan het niet goed zien. Er is ontzettend wat daar gebeurt. Die besturen het vliegveld. Vliegtuig, er is paniek. Ik zie ook brand. De kantine staat in brand trouwens in op dit moment. Ik weet niet hoe laat het de juiste tijd is, maar op dit moment, 31 december 1978, de kantine van Schiphol staat in lichte Laien. En Ik zie ook allerlei vliegtuigen overkomen. Er is hier ontzettend paniek. Ik ga even uitzoeken wat het is. Oh.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 Ik heb luiterland kolonel Jaasma namens Radio Oranje zwijgend en toch veelzeggend de hand gedrukt. Om zo allen te bedanken die dit gevaar met gevaar voor eigen leven van anderen willen redden. En tot de luisteraars van Radio Oranje zou ik willen roepen: zolang we deze geest van de jongens van Jan de Wit brandende kunnen houden, is Lederland nog lang niet verslaafd. Hallo Hans. Hallo Hans. Nou, er is hier niks meer te beleven. Ik smeer hem en uh, ik uh, hou wel contact. Over en uit. Dag. En dit zijn Tom Brom en Jan Ruijs. We zitten op dit moment achter de eerste duinenrij. Um, het ziet er allemaal zandvoort inderdaad. Het ziet er allemaal vrij rustig uit nu. Geen verdachte toestanden. Onze man komt over exact 15 minuten 34 seconden aan. En we gaan nu op zoek naar een plek waar we in alle rust en beschutting op hem kunnen gaan wachten. Tom, zie jij nog iets? Uh, nou. Of ik wat zie, vraag je. Ik zie dus helemaal niets. Het is echt hier donker. Uh, de zee is er alleen, je hoort de branding. En ja, waar moeten, moeten we zijn? Stond, het, deze is kant het op, op, deze kant op. En dan achter dat duin daar, daar. Zie je dat, die vage? Wacht even, je kunt hier. Dat donkere, donkere stukje. Oh, oh, oh. Ja? Oké. Okay. Tot zover tomrom en Jan Raas, tot straks. Dit zijn Jan Ruijs en Tom Brom op het strand van Zandvoort. Um, we lopen nu 400 stappen naar het noorden waar onze man afgesproken heeft dat hij ons zal ontmoeten, dat hij daar aan zal komen. precies zie 86, paal 80. Hij zou aankomen met een bootje, verlicht door een rood lampje. Ik zie nog niets. 100. Um, ja, ik denk dat het verstandig is op dit moment. Hoeveel zijn we Jan? Nee, 110, 112, 113. 112, 113. Ja, dan denk ik dat het beter is om even terug te schakelen naar de studio van Radio Oranje in Hilversum. Dit zijn Tomrom en Jan Ruijs vanuit een. ijzig koud. En erg donker zandvoort. We zijn op weg naar onze man. Onze man, onze, onze, onze, onze man die baf Hoe verdompt. Hoeveel stappen waren we? Hoeveel stappen waren we? Rafaf, af, Jezus! Jan, dat moet er zijn! Hé! Hey, help, help, help, help! Jan! Jan! Jan! Kom! Kom hier! Aan de kant! Waar komen die mensen. Oh, liggen. Gaan nee, we moeten die tuin in. Op oh, oh, mijn been, mijn been. Ja. Been. Kom op man. Ja dat. Tom. Tom. Ga maar verder, Het zaak is voor nee. Ja, maar jij moet mee. Tom, Ah af, ja. Kom. Nee Tom. In de tuin van. Ja. We moeten in dekking. En ik moet in de Tom. Ligt, ligt, ligt. Lig. Tom, Tom. Oh mijn. Oh. Oh. Oh. jezus. Oh. God. Oh. dat. Ik ga zo'n huis verraden. Heb je een doekje of zo? Nou, ik heb een ga je nou maar weg? Nee, jij gaat mee. Ik laat jou hier niet achter. Hey, je moet, moet de rest waarschuwen, toch? Ja. Onze man, is, nou, onze man kom, die is gepakt of niet? Onze man was gepakt. Wij We moeten hier wegwezen Jezus. Ik zeg me wel. Nee, jij moet mee. Ik, ik laat mee. jou hier niet achter komen. Ah, het is maar een schapsgod. Ja, nou daarom. Wacht, wacht even wacht Even. Ik moet ik doe nog even. Joh. Kom maar, nee. Kom op. Je moet, hey. ja, Kom op. Ga je straks snel naar de auto? Nee. ik nee, Kom op. Zeg niet blijven. Dit zijn, of dit, ja, dit zijn nog steeds Jan Ruis en Tom Uit in de Miel is wat woelig Zandvoort. naar terug Ja, ik ben ik hey, mee bezig. Jongens. De zaak is verraden. Dit zegt geen jongerhuis en Tom Brom. De zaak is verraden op het strand, bij Zandvoort. Terug voor verdere maatregelen naar Studio Oranje, Radio Oranje. Ja, jongens, in heel veel zin. Hou je tij. Hou je jongens. Sterkte. We komen terug. Ja, we komen. Ik hoop het. Hier. Terug In heel veel zin.